Freddy van met het NOS-journaal. Nederlandse nabestaande van de ramp met de MH17... zegt dat er een akkoord is gesloten met Malaysia Airlines... over een schadevergoeding. Over de inhoud van de regeling wordt niets bekendgemaakt... omdat de partijen geheimhouding hebben afgesproken. Schadevergoeding kan oplopen tot 130.000 euro. In vijf huizen waren vanmiddag zo'n 800 mensen bij elkaar om de slachtoffers van de ramp te herdenken. Het is vandaag twee jaar geleden dat het toestel van Malaysia Airlines werd neergehaald boven Oost-Oekraïne. 298 mensen kwamen om, onder wie 196 Nederlanders. De Turkse centrale bank zegt er alles aan te doen om de financiële stabiliteit in het land te beschermen. De Turkse lira daalde vrijdagavond fors ten opzichte van de dollar en de euro na de mislukte staatsgreep. De Turkse centrale bank en de banken zitten vandaag bij elkaar voor spoedoverleg. De Turkse autoriteiten zijn nog steeds op zoek naar een aantal hoge militairen die na de koepoging zijn verdwenen. Verder is alles onder controle, benadrukt de regering. Totaal zijn sinds vrijdagavond zo'n 6000 mensen opgepakt. In Ankara en Istanbul is het weer rustig. President Erdogan heeft vanochtend zijn achterban opgeroepen om naar de pleinen te blijven komen. Dit is geen zaak van één dag, zei hij. In India zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen nadat ze zelfgestookte alcohol hadden gedronken. Tientallen mensen werden ziek die zijn behandeld in het ziekenhuis. De drank zou zijn verkocht in een dorpswinkel. De eigenaar is gearresteerd. In India sterven jaarlijks honderden mensen na het drinken van zelfgestookte alcohol. Het weer. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht kan er lokaal nevel of mist voorkomen. De temperaturen lopen vannacht uit 1 van 11 tot 17 graden. Morgen begint de dag lokaal grijs, maar de zon schijnt later volop. Het wordt 23 tot 27 graden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. En woensdag kan het lokaal 32 graden worden.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 Van stad tot strand. Dit is tot vijf uur. Zondagmiddag live. Oké okay, mannen, daar gaan we. We zitten aan het strand, dus dan hoort er een visje bij. Zo is het. Een lekker haringetje. Eet smakelijk. Mm. Mm. Lekker. Nou? Lekker. Goed gekeurd. Denk het ook wel. Open op je eyes. I'll watch this sunrise.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 We're gonna Dat is het zeker. Shine on. Deze mooie zonnige zondag. Zomerse klanken. Lekker. Het is het uh, zomerweekend 2016. Ondertussen aangeschoven is Gerard Kuipers, wethouder toerisme van Zandvoort. Gerard, welkom. Um, hoe trots bent u op Zandvoort tijdens zo'n weekend als, uh, als dit weekend? Ja, hier worden wij natuurlijk allemaal heel erg gelukkig van. Er gebeurt enorm veel in zo'n ja. stad. Uh, uh, als wethouder loopt er dan met een bepaalde trots rond door het dorp? Nou, ik moet je zeggen, ik liep net het badhuisplein op... en ik zag hoe verschrikkelijk druk het was en hoe gezellig het was. Er stond weer een beetje file, dit keer ook richting Haarlem... Eh, omdat een hoop mensen vanaf het circuit, vanaf de DTM nu naar huis gaan. Eh, ja, daar word je natuurlijk wel trots van. Ja, hoe belangrijk zijn eh, zulke evenementen voor het, ik zeg maar... Tropicana Festival, het DTM, hoe belangrijk is dat voor het dorp? Ja, dat is heel belangrijk, want dit is waar wij van leven met elkaar. Hè. Onze economie die zit eigenlijk vast in het toerisme. Ja. Die, die evenementen die geven voor ons natuurlijk de plussen. Als je wat minder Goed jaar hebt qua weer. Ik heb me laten vertellen dat het voorjaar nog niet heel erg uh, fantastisch was. Het nee. is altijd enorm als je dit soort mooie evenementen hebt waar je gewoon met elkaar mee bezig kunt zijn. En welke rol speelt u als wethouder hierin? Ja, wat wij proberen te doen is natuurlijk uh, een klimaat te creëren waarin dat ondernemen ook echt uh, gaat, makkelijk gaat. Uh, en waarin uh, als het even kan weer initiatieven naar boven komen drijven waardoor er nog meer gebeurt. Oké. Okay. En dat doen we natuurlijk eigenlijk allemaal voor de uh, toeristen die we hier naartoe willen halen. We zijn wel een badplaats, daar zijn we goed in, dat doen we 150 jaar. En uh, ja, met z'n allen zet je daar de schouders onder, dus dan bedenk je weer nieuwe evenementen. Uh, op het circuit, de DTM is natuurlijk een voorgeprogrammeerd evenement, maar na de zomer hebben we weer de historische Grand Prix. Dat is eigenlijk een jaar of drie geleden ontstaan en daar uh, zie je nu al dat er een waanzinnig spin-off is, dat een hele hoop ouders met hun kinderen naar de oude Formule 1 terugkomen, uh, auto's kunnen aanraken. Ja, en we willen natuurlijk graag die Formule 1 ook weer terug naar Zandvoort. Dus dat ja. is een, een beetje droog oefenen. Maar dat is toch dat is onhaalbaar, de Formule 1 is Zandvoort. Nee, dat is niet onhaalbaar. Nee? Nee, nee, nee. Als je kijkt naar waar we nu staan met elkaar. Ja. denk dat hier iets valt. Ja. Op, maar... Je hoort ook alles op de achtergrond ja, hier, hier. maar dat heeft weer zijn charme. Maar uh, nee, het is lange tijd natuurlijk iets geweest waar we een beetje van droomden. Ik denk wel dat het een steeds realistischer verhaal wordt. Oh ja. Als je ziet hoe de, de politiek nu reageert. Het feit dat de politiek reageert is denk ik wel heel belangrijk. Want in het verleden was het vaak de politiek waar het probleem zat. We hebben nieuwe eigenaren op het circuit die ook met een hele hoop ja. energie weer naar de toekomst kijken. Uh, we denken met het circuit ook echt na over wat moeten we nou doen om die formule 1 terug te halen. Ja, kunt u een voorbeeld geven wat er moet veranderen? Ik kan me voorstellen dat uh, de, de invalswegen van Zandvoort er Zaan een hoop aan moeten gebeuren, of niet? Ja, dat hoor je steeds. En het grappige is, uh, daar nodig ik jullie ook toe uit, binnenkort is Spa-Francansion. Dat is een, uh, een onbetwiste wedstrijd op de kalender. Uh, en daar sta je muur vast als je erheen wil, want als je 100.000 mensen op de zondag naar één plek wil, vier parkeerplaatsen, dan sta je gewoon vast. Ja. En wij vertellen elkaar steeds hier in, in de regio, ja die wegen naar het circuit, dat is toch lastig. Ja. Uh, maar op een, uh, een mooie dag zoals vandaag, 50.000, 60 60000 mensen op het strand, uh, dan vinden we dat helemaal niet zo'n probleem. Want we willen met z'n allen... Dan, met dan gebeurt het eigenlijk dat, ook. Ja, dan gebeurt het ja. dan ook. En dat, en dat heeft niet zoveel te maken met die beide wegen, als wel dat er heel veel mensen naartoe willen. En dat heb je bij de arena, als je naar een voetbalwedstrijd wil, dan moet je ruim van tevoren gaan. Dus dat zul je altijd zien waar veel mensen samenkomen. En uh, dat circuit heeft uh, tot 1986 een eigen uh, Grand Prix gehad. Ja. Toen vonden we het ook nooit een probleem. En ik denk ook als je de mensen die in de, in de file staan op weg naar het circuit vraagt. je dit dan zo'n probleem? Dat ze eigenlijk over het algemeen zeggen. Natuurlijk niet, want ik ga ze leuke dingen doen. Ja. En dat willen die anderen ook. Absoluut. Wat is nou de eerstvolgende stap die er uh, uh, genomen moet worden? Ja, we zijn een, een haalbaarheidsstudie uh, met het circuit nu aan het doen. Waarbij ja. we kijken wat, uh, wat het niet alleen kost. Want daar hebben we het vaak over met elkaar. Maar ook wat het oplevert. Dan moet ja. je een beetje denken aan uh, wat we uh, ook doen in Nederland. Als je een heel groot uh, kampioenschap hier naartoe haalt. Uh, EK voetbal bijvoorbeeld. Als we dan wel meedoen, dan levert het heel veel op. Uh, en tegelijkertijd, uh, er doet in de Formule 1 natuurlijk inmiddels iemand mee. Dat is Max Verstappen, die doet het ook ja, fantastisch. Ja. En uh, je eerdere vraag, wat moet je nou doen om de Formule 1 terug te halen? Nou, we zullen een paar dingen op het circuit moeten doen, denk ik. Ik heb even met Max kunnen spreken, omdat hij hier een paar weken geleden was. Uh, op zijn vendagen, en toen zei hij ook van, nou, je zou iets meer uitloopstroken moeten hebben tegenwoordig. moet je toch wel een beetje van de baan af kunnen gaan en door kunnen rijden. Dat zagen we trouwens, geloof ik, in Engeland nog een paar ja. weken geleden. Daar kwam hij ook goed mee weg. Maar er dus zijn een paar dingen op het circuit zul je moeten doen. En voor de rest, er kan een hele hoop als we het willen. Ja, wilt u zeggen dat de gemeente en het circuit op dat gebied gaan samenwerken? Dus dat de gemeente Salvoort ook een bijdrage gaat leveren aan bijvoorbeeld het veranderen van het circuit? Nou, Dat laatste, daar moeten we heel goed over praten, want je moet eerst weten wat je moet veranderen, maar waar ik me wel hard voor maak, en dat heb ik ook al, al eerder gezegd, ik vind ook dat de provincie daar een rol in zou moeten hebben, als je kijkt naar, naar Assen waar we de MotoGP natuurlijk hebben, net weer een paar weken geleden. Ja. Daar gaat een hoop geld naartoe vanuit de provincie. Uh, ik vind wat dat betreft dat de provincie Noord-Holland daar ook nog wel weer na mag Van Stel dat we dan een tribune zouden moeten bouwen. In Asse is net een, uh, een plan ingediend dat gaat de provincie betalen om daar een nieuwe tribune te bouwen. 4 miljoen euro, dat betaalt de provincie. Okay. Dus ik wil echt wel eens een keer ook met uh, de gedeputeerden in gesprek en, te, en kijken wat we kunnen doen. En ja, de, de gemeente zal natuurlijk ook daar uh, goed naar kijken wat we kunnen opbrengen. Um, dat neemt niet weg dat ook natuurlijk de eigenaren daar uh, iets mee zullen moeten doen. We moeten gewoon met elkaar kijken waar we uitkomen als we het willen. Okay. In ieder geval is het uh, circuit heel belangrijk uh, voor uh, Zandvoort. En nog uh, meer dingen, want hoe gaat het eigenlijk met uh, toerisme op dit moment hier in Zandvoort? Nou, het gaat eigenlijk wel heel behoorlijk als je hier zo naar buiten kijkt. Dan zie je dat het gezellig druk is. Ja, doen, dat is een mooie zonnige dag, maar ja. gewoon over het algemeen. Nou, in ja, vergelijking met andere badplaatsen en dergelijke. Nou, de cijfers die wij uh, natuurlijk uh, verzamelen, die laten best wel een mooi beeld zien. Uh, een paar jaar geleden... We meten dat vaak aan de hand van de verblijfstoeristen, want daar halen we toeristenbelasting uh, uh, zeg maar bij op. En, uh, een paar jaar geleden zaten we rond de 850.000 toeristen. We zitten alweer voorbij de 930.000 toeristen. Zo. Dat is een stijgende lijn. Uh, we hebben altijd ambitie. Het kan altijd beter en meer. Want je concurreert natuurlijk heel sterk in de wereld waarin we nu leven. Maar als je naar de cijfers kijkt, doen we het goed. En ik hoor ook wel van de ondernemers terug de afgelopen paar jaar. Uh, we hebben een paar mooie zomers gehad. Uh, je ziet ook weer dat een hele hoop mensen weer wat meer geld in de portemonnee hebben. Dus de, de, de dagtoeristen die we hier in het weekend vaak uh, mogen ontvangen, uh, ook vanuit Amsterdam. Nou, daar zie je ook weer een stijgende lijn. Dus ik denk dat als je hier op de terrassen kijkt en je vraagt de ondernemers te zeggen, nou, het gaat weer behoorlijk een goede kant op. Jullie doen uh, natuurlijk heel veel om het toerisme te bevorderen in Zalfort. Denk bijvoorbeeld aan het uh, opknappen van de boulevard nog op een uh, beperkt gebied. Hè? Nog niet ja. een, helemaal een nieuwe boulevard. Ja. Maar er wordt wel van alles aan gedaan om dat uh, toch wat mooier te maken. Ja, we hebben in Zandvoort natuurlijk wel het besef dat onze boulevard nou niet de allermooiste van Nederland is. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. En uh, we vinden ook dat we ook in de politiek net iets te lang bezig zijn geweest met hele grote plannen. Waardoor alles eigenlijk stil lag. In de laatste jaren is er wel heel duidelijk weer een uh, wens ontstaan om in ieder geval iets te doen. Dus we zijn, uh, we zijn eigenlijk nu aan het experimenteren met een aantal dingen. Uh, onze boulevard is ooit ontworpen naar nou, het voorbeeld van Fréjus in Zuid-Frankrijk. En uh, toen zeiden wij tegen elkaar achter, heb je toch ook palmbomen? Die ja, hebben we ja, ja. ook wel eens gehad, dus laten we daar weer eens wat mee doen. Dus we hebben nu bewijs van proef, uh, omdat palmbomen wa vaak wat zwaarder hebben in ons klimaat, uh, hebben we gehuurde palmbomen neergezet. Dus als dat niet goed gaat, nou, <laughs> dan krijgen we nieuwe. En dan zie je alweer hele leuke reacties, we hebben kiosken uh, ook neergezet, want je wil dat mensen natuurlijk op de boulevard ook iets te doen hebben. Mensen zijn vaak op weg naar een paviljoen, dat is prima, maar de boulevard moet er ook een beetje leuker uitzien. Ja. En de kiosken, dat uh, hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan, dat is best goed bevallen. We hebben dit jaar wat steviger neergezet, want vorig jaar uh, hebben we een storm hier ook mogen ontvangen, daar waren we niet zo blij mee. Maar toen was er van een aantal kiosken niet zoveel meer over, dus dat hebben we nu wat, uh, wat beter neergezet. En ja, in dat verband kijken we ook naar wat we met duin kunnen doen op de boulevard. Dat je toch wat meer dat duinlandschap krijgt. Dat vinden mensen ook, okay. ook leuk. En dat bereidt eigenlijk voor op een grote operatie die we in de lopen, de komende jaren neer willen zetten. Mm. Zou mooi zijn. En die kiosken, hoe lang blijven ze nog staan? Ja, die blijven nog een paar maanden staan. Ja, die staan er voor een, ik geloof een maand of drie. Ja? Uh, ik dacht tot eind september. Uh, en uh, het idee is daar ook echt, we hebben de kunstenaars in zitten. De VVV heeft een kiosk. Die zitten normaal meer in het centrum. Uh, maar die hebben ook het gevoel... Mensen die natuurlijk bij het strand willen zijn, die komen ons wat makkelijker tegen op de boulevard. Dus die experimenteren daar dit jaar mee. Ach, en zo proberen we ook met elkaar uit te vinden wat, uh, wat werkt. Oké. Okay. Ik, ik sprak gisteren een Zandvoortse. En die zegt het zal heel erg interessant zijn om Zandvoort te vernoemen naar Amsterdam. Ja. Uh, wat is jouw mening daarover? Want het is natuurlijk. Kijk, als jij in Amsterdam bent en je zegt. Nou ja, je bent binnen een half uur aan het strand, Amsterdam Beach. Zeker. Is het natuurlijk interessant. Wat, wat vind jij daarvan? Ja, ik ben er wel een voorstander van. Oké. Okay. Uh, maar ik vind wel dat je goed moet kijken naar wat je ook bent. Want we zijn ook al 150 jaar Zandvoort en Zee. En uh, kijk, als Wethouder Toerisme. denk je natuurlijk na over welke mensen je hier in Zandvoort ontvangt. Uh, wij ontvangen nog steeds heel veel Duitse toeristen. Die willen gewoon naar Zandvoort en Zee. Omdat we hier ooit in het verleden heel veel Duitse toeristen kregen. Ja. We hebben CIS hier ooit nog uit Oostenrijk. Dus we hebben echt die naam van vroeger nog steeds ook in Duitsland. Uh, en daar, daar profiteren we ook van. Dus ik denk dat je daar heel zorgvuldig mee moet omspringen. Die naam okay. is belangrijk. Maar we zijn ook Amsterdam Beach steeds meer. En uh, de Duitse toerist, dat is echt een verblijfstoerist. Die zit in hotels, uh, in pensions. En Amsterdam Beach zijn we natuurlijk voor uh, Amsterdam, de stad. En ik vind dat een hele mooie kans. Dat is ook een kans waar je in de, de toekomst een wereld die echt hard aan het veranderen is. Mensen bedenken echt zondagmorgen waar ga ik vanmiddag naartoe. En dan is Zandvoort ineens heel dichtbij. Uh, daar moeten we zeker wat mee en we zijn nu bezig om een uh, nieuwe toeristische visie uh, te maken met elkaar die eigenlijk die twee uitgangspunten moet hebben. En dan moeten we denk ik maar kijken wat er op termijn wint. Ja, ja je merkt zo voor dat de mensen er toch wel steeds meer voor open gaan staan. Oh wel, staan. want dat, dat wilde dat ik net al. vragen. Ja, oh. Jij als, als, als, als echte sam erop, wat Aan vind jij van? het toen we het een paar jaar geleden voor het eerst hadden over Amsterdam Beach, toen uh, zei iedereen van dat gaat nooit gebeuren. Ja. Ja, ja, ja. Maar nu worden de mensen toch wat, wat makkelijker daar. Nou, ik denk ook dat je, je. Kijk, waar wij goed in zijn in Zandvoort is ook te luisteren naar onze klanten. En onze klanten komen uit Amsterdam. En uh, we hebben ook een hoop bedrijven tegenwoordig als klanten. Je ziet dat een hele hoop bedrijven. Daar zijn we ook met Pop-Up Zandvoort heel druk mee bezig. Die willen evenementen organiseren dat we dat snel kunnen doen. En voor hun is ook Amsterdam een belangrijke uh, doelgroep. En je ziet natuurlijk ook dat als, uh, ja, als men dat verhaal vertelt. Vergeet niet, Zandvoort is natuurlijk uh, in het verleden ook voor een groot deel gebouwd door uh, investeerders van buiten, hè, vanuit Haarlem en Amsterdam. Ook de badplaats die we voor de oorlog waren, uh, die is eigenlijk op die manier opgebouwd. Wij hebben altijd opengestaan voor dat soort uh, initiatieven. Alleen je moet met z'n allen natuurlijk wel even wennen aan het idee dat er misschien iets nieuws uh, begint hmm. te ontstaan. Ja. Daar ja. moet je ook tijd voor nemen. Je moet ook tijd hebben om mee te veranderen met elkaar. Oké. Okay. Nou, Gerard Kuipers, bedankt voor je toelichting en bedankt dat je even langs wil komen. En uh, Haring, we hebben genoeg hoor. Heel dus, uh, nog even smakelijk. één vraagje. Nee, oh, één oh, vraagje ja. nog. Want het uh, labyrinth op het uh, Badhuisplein, even een vraagje van mij. Ja. Wanneer gaat hij er nou komen? Ik dacht dat hij... Die... Over nou, een week volgens mij, één of twee weken komt hij er te staan. Oké, okay, want hij zou al eerder komen en dat is toen niet doorgegaan ofzo? Nee, dat was, we hadden het uh, idee om een uh, city skyline hier te krijgen. Dat is een hele grote Duitse observatietoren. Ja. Uh, maar we weten allemaal dat er wel wat momentjes zijn geweest de afgelopen jaren met veiligheid, met grote dingen. Er is uh, dus een kraan omgevallen, dus we hebben wel gezegd dat moeten we natuurlijk goed onderzoeken met elkaar hoe veilig dat is. En dat heeft meer tijd gekost dan we hoopten. En uiteindelijk is daardoor uh, dat voor dit jaar, maar volgend jaar komt hij hopelijk wel, uh, niet doorgegaan. En in de plaats daarvan komt nu de labyrint. Uh, omdat veiligheid natuurlijk ook heel belangrijk is. Als er ding omvalt, dan heb je een probleem. Dus dat moet je voorkomen. Oké, okay, dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan. Oké, okay, en dan gaan we naar live muziek. De mannen van Home for Sapper, Welkom jongens. Um, Zometeen ga ik met jullie praten, want er zijn een hoop dingen rondom jullie. Dat is uh, gek. Maar we gaan eerst even luisteren naar live muziek. Yes. Dit is Rise Again. Call your friends and call your neighbors Or Something's gonna go down tonight And I'm not asking for a favor Get your head out of the sand And get ready to fight And I wonder Do you ever think about it? And I wonder Do you see it in perspective? And I wonder Is there anybody like me? And I wonder Is it just a figure of speech? Your eyes don't see clearly, and you've been in the dark for so long. Your mind's growing weary. Don't wait any longer. Now it's time to be strong. So I sing, rise, rise, rise again. Oh I sing, rise, rise. To know the truth now, about time you take a look for yourself. It's all up to the youth now. Don't wanna be another book on the shelf. And you wonder, is there anything I can do? And you wonder, am I just a hypocrite too? And you wonder, why am I feeling so strange? And you wonder, am I the one that's making a change? Your hands are so dirty But somehow your conscience is clean And slowly but surely There is a speck of light to be seen So I sing, rise, rise rise again Oh, I sing, rise, rise Whoa, whoa, whoa, I know it makes you wonder And whoa, whoa, whoa, I know it brings you down Sometimes it seems odd, don't let them steal your thunder Stand up again and rise, rise, rise Rise rise again Oh I sing. rise rise rise again Oh I sing. rise rise again. Oh, sing. Rise, rise again Oh I sing. rise rise rise again Oh I see rise rise again. Home for supper! Tof, mannen. Dank jullie wel. Um, voordat jullie een tweede nummer gaan spelen... wil ik je eigenlijk heel graag even spreken. Dus ga lekker chill. Neem even een drankje. Doe je koptelefoon af en kom zo meteen even hier uh, langs. En later natuurlijk nog een nummer voor deze mannen. Helemaal uit Nijmegen, dat is wel, uh, dat is wel een eindje rijden, hè? Ja, zeker. We hebben er wel even over gedaan, ja. Maar daar heb je wel het mooiste uitzicht van Nederland. Dat denk ik dan wel absoluut. weer. Absoluut. Dat kunnen we heel erg waarderen, ja. Home for sapper in uh, de studio. Super dat jullie uh, tijd willen vrijmaken om hier uh, vandaag te spelen. Is dit een van de mooiste locaties waar jullie hebben gespeeld? Dat denk ik toch wel, ja. ja qua locaties, ja, absoluut. We hebben nog nooit aan het stand gespeeld, dus... Uh... Ja, dat kunnen we wel bovenaan het lijstje zetten. Dus ja. dat is wel tof. Als jij, uh, als jij andere locaties mag noemen, of misschien wel evenementen, wa wat staat nog meer hoog aan je lijstje? Uh, waar we gespeeld hebben. Of ja? waar we, uh, we hebben laatst in uh, Don Roosje gespeeld, voor een bandwedstrijd. Uh, binnenkort staan we op een festivaletje in de huur... Hoe heet het nou? Jij weet het beter, Thijs. weet ik het <laughs> Ja, Jij weet het beter, <laughs> En Husse, En Husse ja. Huse, en, okay. uh, Under the Milky Way, the Milky Way. gaan we spelen Huse, ja. en uh, ja op zich gaat het wel lekker. Afgelopen weekend, afgelopen weekend, twee weken geleden in Duitsland een festivalletje gehad. Oké. Okay. All We Want Festival, dus het uh, ja een hoop optreden. Tof. En uh, hoe komen jullie dan bijvoorbeeld in Duitsland terecht? Want uh, in Nederland kan ik het wel voorstellen, het is een klein landje. Maar worden jullie er geboekt? Hebben jullie connecties? Zijn er uh, misschien bevriende artiesten waarmee jullie uh, ja, samen is, optrekken? Die half Duits. Dus dat ja. Wie is half Duits? <laughs> nee, nee ja, dat, dat is niet is waar. waar nee, Jij ja, nee, bent wel de gids op die dag, denk ik dan. Hè? Ja. <laughs> nee, maar online hebben ze ons toegevonden. We kregen gewoon een telefoontje van, uh, we vonden jullie muziek goed. En uh, zodoende zijn we er gewoon voor gevraagd. Super. Ik heb jullie biografie gelezen en daar staat met hun muziek willen ze mensen wakker schudden letterlijk en figuurlijk. Um, ja. Kun je dat eens toelichten? Want dat is natuurlijk wel een interessante. Ja, nou ja, we hebben... Op zich, onze muziek zit een hele hoop energie in. Gewoon fysiek, weet je wel. Want het is best wel energiek als je ons live ziet. En daarnaast hebben we ja, onze teksten inhoudelijk is ook wel... Proberen mensen een beetje wakker te schudden van... Uh, ja, denk na over wat je doet en denk na over wat je denkt ook vooral. En uh, ben niet een soort van uh, zombie, <laughs> daar gaat het. Dus probeer echt, een, uh, ja. Ja, probeer echt achter dingen te staan en uh, doe niet zomaar iets. En welke ervaring die jullie hebben meegemaakt, uh, nemen jullie daarin mee? In het schrijfproces bijvoorbeeld? Uh, ja, ik denk vooral ook gewoon een beetje hoe als je veel om je heen kijkt of mensen zitten op hun telefoons tegenwoordig en heel veel ja. mensen die hebben wel, die, die zeggen dat ze een mening ergens over hebben, maar die doen er heel weinig aan en het is meer een beetje van, ja dat proberen we een beetje aan te wakkeren van ja, de, als je ergens achter staat, doen doe er dan ook echt iets aan en uh, ja, het is meer een beetje gewoon, ja, als je een beetje om je heen kijkt en daar gaan de teksten ook over, van het is wel echt een... Uh, ja, een beetje maatschappelijk betrokken te ja, zijn. Er nee, wel. maar dat is ook goed. En dat in een, uh, in een tof jasje, dat is, dat, dat, dat is, dat is perfect eigenlijk. Ja. Um, als je kijkt naar uh, de komende weken, de komende maanden, de komende jaren, um, noem één ding waar het meest naar uitkijkt. Foo. Ja, de vakantie. Ja, de vakantie. Doe het maar, reus hebben. Even kijken, ja, we hebben uh, qua feesten, even kijken, ja, we hebben op zich, ook volgend jaar weten we het nog niet zo goed. Wat, wat is het mooiste wat er op de planning staat? Ja, is sowieso die optredens die we hebben staan. Ja. Ja. Dus dat is sowieso gaan. We willen ja. gewoon zoveel mogelijk spelen. Nou, en en nog een dan... optreden voor Don Roosje. Ja. Dat zal wel, wel mooi worden. 15 vijf, augustus? September? Ja, augustus. 15 okay. augustus, augustus. Ja, ja, dat is wel een mooie. En we gaan, daarna gaan we met z'n vieren op vakantie om, een, uh, om uh, nieuwe nummers uit te werken. Dus daar, ja. daar kijken we stiekem, denk ik wel het meeste <laughs> okay. naar. Uit, ja. Het kan me dus wel eens voorstellen dat je op vakantie bent en dat je dan, uh, dan denkt: van shit, we komen niet uit die teksten of zo. W wat doen jullie dan? Trek je dan een een fles whisky open of ga je hardlopen? Ja, ja, ja, ja. ja heel veel drank, heel veel drugs. <laughs> en dan, nee, nee, nee. nee, het beste is het dan om, altijd om gewoon even, ja, even, even gas terug te nemen... en dan een dag of twee dagen later weer, de, ja. weer, de, weer de tegenaan te lopen. En dan, zijn dan kom je we, er vaak er wel zijn uit. nummers waar je niet uitkomt... en dan leg je hem af en... De ja, druk in de kast zeg maar ja. Dan uh, ja, laat het pakken weer. Komt het later weer, ja, dan komt het ja, vanzelf ja. Als mensen nou meer van jullie weten, waar, waar kunnen ze terecht? Uh, www.homeversuppe.nl Dat is onze website uh, Op Facebook zijn we ja, Ook gewoon Home for Music is dat Daar ja. zijn we op te volgen en uh, YouTube kanaal daar zetten we ook elke twee weken filmpjes online van uh, wat we allemaal doen. En Spotify, Spotify en eigenlijk okay. alle, alle media wel. Als je over Sabber intypt, dan, uh, dan vind je ons Komt wel. je bij jullie terecht. Ja. Oké, okay, tof mannen. Bedankt. Uh, zometeen gaan jullie uiteraard nog een nummer spelen. Ik ben yes. heel benieuwd. Dus blijf luisteren. <laughs> ja. type We'll tijdens het zomerweekend 2016 live vanuit Zandvoort aan zee. En we gaan luisteren naar de mannen van Home for Supper. Yes. Situation Over and over You want it to be over But it won't stop No, it won't stop Till one day You'll find that there's more to live up to You got to, you are to Your conscience has got you And it won't stop No, it won't stop Let the rain fall down There's a brighter day coming Your mind will play tricks and lay bricks all around you No one has found you, that wall will surround you And it won't stop No, it won't stop Our feelings of hatred will make your days wasted You taste it and face it It's you who created this situation This situation Down. Let the rain fall down. Let the rain fall down. Uh, there's a brighter day coming. Let the rain fall down. Let the rain fall down. Let the rain fall down. Uh, there's a brighter day coming. Let it rain, let it rain, let it rain now. Let it rain, let it rain. this running away. I don't tell me why you like that trouble, darling, that I'm ready to face what is coming to me. Don't tell me why you like that drama, mama. I'm ready to explode and just run away. And don't tell me that you're gonna change tomorrow. I've heard that story one too many times. Don't tell me why you keep me trying so hard. I'm about to go crazy and just lose my mind. And I'm gonna run away. You are running away, that I'm gonna run away. You are running away, that I'm gonna run away. You are running away. Run away. Are running away. Oh, don't tell me that you know what's on my mind now. I'm a stranger and I'm changing almost every day. Don't tell me that this isn't what you wanted. That I'm tired of playing all your twisted games. Don't tell me why this is so complicated. That I've wasted my time trying to understand. Don't tell me why you let me walk the line now. No words can explain all your evil ways. I'm Gonna run away, you are running away. Then I'm gonna run away, you are running away. Then I'm gonna run away. Oké, okay, geef ze een groot applaus. Home for Supper. Hey, bedankt mannen. Super dat jullie uh, tijd willen vrijmaken om hier vandaag uh, te staan. Uh, Hou ze in de gaten. Home for Supper, zo heten ze.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 Geef hey, hoop, hoop, hoop en dat gaat het om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 De hoogste versnelling, een beetje sexy dansen. Ja, maar ja, mooi bruggetje naar het circuit. Met een uh, leuke liedje van Niels De Hoogste versnelling. Ja, dan gaan we naar het circuit. De hoogste versnelling. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Uh, hoogste versnelling. Ja, je bent het hele weekend uh, op het circuit uh, aanwezig geweest. Het DTM weekend begon eigenlijk uh, donderdag al. Ben je toen ook op het uh, Badhuisplein en het Gasthuisplein geweest? Ja, nee, donderdag uh, hierboven inderdaad. Uh, de presentatie van de DTM. Een deel van de DTM-rijders is ook nog aanwezig geweest hier. We hebben je de boel gespeeld, onder andere hier op het stad. Oh? Maar ik was niet aanwezig uh, daarbij. Oké, okay, ja, en uh, dan uh, dit weekend uh, gisteren de eerste DTM-race... Wat kan je daarover vertellen? Ja, DTM eigenlijk het uh, snelste toewagenkampioenschap van Europa, zo niet van de wereld. Uh, gisteren een race uh, over 40 minuten. Die race werd gewonnen door de Canadese uh, Robert Wiggins uh, met op de tweede plaats uh, Wittman, uh, Marco Witman. Wiggins in een uh, Mercedes, Witman die rijdt in een BMW en de derde eindigde gisteren. Christian Vittoris, eveneens in een uh, Mercedes. En uh, zijn er nog uh, spannende dingen gebeurd tijdens die reis? Nou, eigenlijk uh, weinig. Het was eigenlijk een optocht. Uh, Dit hebben we het hele weekend uh, wel gezien. Zowel met DTM als in het bijprogramma de Formule 3 en de Audi TT-klasse. Dus ja, wel bij de Audi uh, TT-cup hadden we een flinke uh, klappen, Maar voor de rest uh, was het toch uh, wat lauwtjes uh, qua acties op de baan. Ja, gisteren dus de eerste DTM race en zojuist om kwart voor twee was hij vanmiddag gestart. De tweede race. Zijn dat nou echt twee losse races? Of hoe, hoe werkt dat? Ja, het zijn twee aparte races. Alleen de race op zaterdag, race 1, die is over 40 minuten. is ook geen verplichte pitstop in. Race 2, die dan op de zondag verreden wordt... Duurt wat langer, is een race over een uur. Met een uh, verplichte pitstop. Degene die lange tijd goede zaken leek te gaan doen, was Robert Wickens. Uh, de winnaar van gisteren reed lange tijd op een tweede plaats. Maar uiteindelijk, uh, twee rondjes uh, voor het eind, uh, verspeelde hij door een uh, stuurfout. of een mankement aan een van de banden. en viel helemaal uh, terug. Wat resulteerde in een overwinning uh, vandaag voor Jamie Green. Die rijdt in een Audi. Uh, zijn dertiende DTM-overwinning uh, op Tweede plaats uh, eindigde vandaag Jerry uh, Pavitt. Nou, dat is ook een uh, oudgediende in de. Dat zou ik zeggen, ja. Drie maal uh, winnaar reeds op Zandvoort. Uh, en derde eindigde de Italiaan Edoardo Mortara. Met als gevolg dat uh, Wietman hier als uh, kampioenschapsleider. En die gaat ook weer als uh, kampioenschapsleider uh, weg. Uh, ja, dat is mooi. Europaart. Want uh, er rijden drie merken mee uh, tijdens, uh, bij de DTM. Dat klopt. Uh, we hebben, en dat zijn uh, drie Duitse merken dan uiteraard. Uh, BMW, Mercedes en Audi. Uh. Ja, en de podiumplaatsen zijn eigenlijk wel wat... Uh, Verdeeld onder de drie uh, merken. Dat was mijn volgende vraag inderdaad. Want uh, welk uh, merk doet het het best? Nou, degene die het beste op Zandvoort gedaan heeft, dat is uh, Mercedes uh, wel. Normaal gesproken zien we Zandvoort wel als een audi circuit. Vandaag kwam dat er wel uit uh, met Jamie Green als winnaar. Uh, maar gisteren was het toch Mercedes en ook vandaag Mercedes. Maar door wat foutjes en wat technisch mankement uh, kon Audi toch de, de overwinningsvlag uh, gaan hijzen. Ja, jij komt al vele jaren op het circuit uh, voor uh, CFM. We hadden het er uh, gisteren eventjes over. Hoeveel jaar al, uh, Willem? Nou, precies, weet ik niet. Ik weet wel uh, dat dit de uh, 16e DTM is en dat ik ze alle 16e uh, voor CFM heb meegemaakt. Kijk, dat bedoel ik. Dus binnenkort uh, een, en, een vlak, jubileum vlak, vlak op dat gebied. een jaartje of twee, uh, drie aan vast. En, uh, we zitten tegen de twintig jaar dan. Uh, ja. ja, buiten de DTM uh, nog uh, meerdere klasses uh, die uh, dit weekend uh, gereden hebben. Je, je hebt het onder meer over de Audi Sport TT Cup. Ja, Audi uh, TT Cup. Uh, dat is een cup uh, die reist mee met het uh, DTM-circus. Er zijn zo'n uh, vijftien rijders. En in ieder land zijn er dan uh, wat gastenrijders uh, die mee mogen doen. Dat zijn er vijf... Uh, in dit geval in Zandvoort waren dat Allard Kalf en Bernhard van Oranje. Die als gastrijder mee mochten doen. Nou, Allard die wist het gastrijdersklassement als eerste te finishen. Zowel gisteren als vandaag. Bernhard op een tweede plaats. En derde, dan gaan we richting Wintersport. Gisteren was dat Adrian Theo. Een afdaler en een andere deelnemer in dat gastenklassement dat... Peter Phil. Niet zomaar iemand. Iemand die de World Cup ski afdaling gewonnen heeft. En ook nog eens afgelopen winter de Hanekammerennen wist te winnen. Nou, ze deden het heel goed. Vooral in het schijnvlak, wat naar beneden gaat. Afdalen dus. Oké, okay, nou het DTM-weekend. Heel belangrijk voor de Duitsers ook. Die hier massaal op afkomen. Gisteravond een optreden van van Lune in het dorp. Ook heel populair bij de Duitsers. En ja, hoeveel mensen zijn er op afgekomen dit weekend? Oh, ik denk er komt nog wat achteraan. <laughs> nee, ik vraag me <laughs> anders. Normaal nee, uh, waren er uh, dit weekend, uh, en dat is toch wel uh, een mooie aantal, 38.000 mensen op de Park Zandvoort. Oké, okay, ja, best een behoorlijk aantal. Ja, is dat normaal, zeg maar, voor een DTM? Ja, de afgelopen jaren wel. We hebben topjaren gekend natuurlijk. Dat we Nederlander hadden, Christian Albers, die meededen in de top. Ja, toen zaten we, ik geloof een keer zelfs op 75.000 met een DTM weekend. Oké, okay, nou hoorde het voor Gerard Kuipers, de wethouder van toerisme ook al. Het circuit is heel belangrijk voor Zandvoort. Gaan we de DTM houden in Zandvoort? Ik ga eruit van wel. DTM, een groot deel van de wedstrijden speelt zich af in Duitsland. Er zijn een aantal races in het buitenland. Dat wisselt nog wel eens, die buitenlanden. Maar 16 jaar lang is de DTM Zandvoort al trouw. En Zandvoort is de DTM al 16 jaar trouw. En ik denk. Dat het wel doorgaat. Ja, er zijn mooie beelden op de Duitse tv altijd. Ja, uh, niet alleen van het circuit, maar uh, vanmiddag waren het ook weer mooie shots. Vanaf hier, uh, vanaf het strand, vanuit de licht. Ja, betere reclame in een uh, land als Duitsland kan er niet zijn voor Zandvoort, toch? Weer een mooi weekend gehad, Willem. Ja, toch? Oké, okay, nou dankjewel in, uh, in ieder geval voor, uh, voor je bijdrage, vraag. Helaas uh, lukte de live-verbinding even niet, maar nu in de studio. Ja. Dankj dankjewel, Willem. Dankjewel. And if you like to tell me, baby, just go ahead now. And if you want buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead. fijn om te horen albert -Jan. Het verliep lekker soepel. Ja. Nou, daar ben ik blij om. Als het lekker loopt, dan moet je er uh, verder niet uh, hè? <laughs> nou, Zo is het maar net. Jij ook? Heb je een beetje er genoten? Aan. Heerlijk. Nou, dat is goed. Mannen, bedankt voor uh, de afgelopen twee dagen. Ja, jullie ja, ook jullie bedankt. Als Haarlander 5. En, en uh, tot over drie jaar, hè? gaan we verder gaan streek omroep. Uh, is het zo? <laughs> okay. Nee, ik weet het niet. Dat we, dat dat we... zomaar kunnen. Dat was je uitsmijt. <laughs> ja. Hé hey mannen, bedankt en uh, succes de komende periode. Ja, en... Jullie ook en nog uh, fijne laatste uren. Dankjewel. Hier. Ja, dankjewel. en uh, bedankt uh, aan alle medewerkers van 105. En uh, zometeen is het tijd voor weekfinale. Uh, Thomas, hoe, hoe, hoe was, het wa uh, was het water? Was het een beetje te doen? Ja, je hoort het zo meteen nog wel op zender. Maar uh, <laughs> ik geef het uh, ja, een, een, een, zeker een goede voldoende. Iets waar ik op mijn studie echt zou denken van uh, ja, ik ben blij mee. Daar doen we het voor, ja tuurlijk. Nee, het is lekker weer. En we gaan even een goede finale maken van deze lekkere twee dagen hier dit weekend. Absoluut. Zometeen Thomas en Zeger hier op Harlem Onders 5. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down.